Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Ondanks initiatieven om de regeldruk in de zorg te verminderen, merkt drie kwart van de verpleegkundigen nog geen verbetering. Dat blijkt uit de enquête van belangenorganisatie VNVVN. Er moet nog steeds van alles worden geregistreerd. Een van de oorzaken is dat ICT-systemen nog niet aangepast aan de nieuwe werkwijze zijn. Een kwart van de verpleegkundigen ziet wel vooruitgang, voelt zich fitter en heeft meer tijd voor de patiënt. In Eindhoven is vanochtend een dode man gevonden. Een voorbijganger vond het lichaam op de parkeerplaats van een bedrijfspand. De politie houdt rekening met een misdrijf. Volgens een woordvoerder is de man onder verdachte omstandigheden gevonden. Wat die omstandigheden dan precies zijn wil de politie niet zeggen. Op de Noordzee is ten westen van Texel waarschijnlijk de vermiste viskotter gelokaliseerd. Een mijnenjager van de marine heeft het schip waarschijnlijk met een sonar gevonden, maar vanwege het slechte weer kunnen duikers niet het water in. Aan boord zouden twee mensen zijn. De boot uit Uruk zond rond kwart voor zes een automatisch noodsignaal uit. Eerder werd al een lege reddingsvlot en een zwemvest aangetroffen, maar in de buurt werd niemand gevonden. In het oosten van Congo zijn ebola-hulpverleners aangevallen door gewapende groepen. Onbekend aantal hulpverleners is erbij omgekomen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hulpverlening is nu stilgelegd. De aanval komt na dagen van onlusten in de stad Beni... waar de bevolking een basis van de Verenigde Naties bestormde... na aanvallen van islamitische rebellen. De inwoners vinden dat ze niet genoeg door de VN-militairen worden beschermd. Het gebied kampt met een ebola-epidemie... maar sinds de uitbraak vorig jaar zomer daalt het aantal besmettingsgevallen. Het weer bewolkt in een groot deel van het land regen, staat een krachtige zuidwestenwind. In de loop van de dag vanuit het noorden vaker droog bij een graad of 10. Morgen meer zon, aan de kust nog wel kans op een bui en zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam vielen op de A10 Zuid richting de A10 West dus Amsterdam Centrum en Oud-Zuid 6 kilometer en 5 minuten vertraging.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 Zin in ZFM ZFM Met nu het ritme, ritme. van ZFM ZFM Ik sta jou bij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 en daar ik je uit Ik moet het aan je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je benen. Je kan hier niet weg zonder mij Ik zou veel liever voor je zijn Je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk nou eens goed, daar staat jouw lief Ik sta jou beter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 Ja ja You can be sitting here just like me, yeah Oh When I'm coming home and I'm on my noches que aún no llegan yo a dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos a dios le pido yeah. ja Aadios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Aadios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Aadios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. Aadios le pido. Que si me muero sea de amor y si. Mooi, sea de vos niet que de gaan. Ik este dat je los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este meer laat los días a Dios le me que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos que de este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 And look me in my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 Just wasting your life If you can't get up Call the doctor left doctor left